Robert Baltus met het NOS Journaal. Vanaf vandaag rijden er op een aantal trajecten langere treinen. Daarmee wil NS voorkomen dat de treinen overvol raken en te veel reizigers moeten staan. Vorig jaar werden in de herfst ook langere treinen ingezet, maar reizigers merkten daar toen nog niet veel van, stelt de NS zelf. Er zijn tijdens piekmomenten in de spits nu 6000 stoelen meer beschikbaar dan vorig jaar.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 Europa wil zo energie besparen. Fabrikanten zeggen dat de stofzuigers net zoveel zuigkracht hebben als de oude. Dat zou te danken zijn aan de vorm van bijvoorbeeld de slang, de buis en het mondstuk. Het weer het blijft droog en in het binnenland kan een misbank ontstaan. Overdag is het eerst vrij zonnig, daarna bewolking. Het blijft wel vrijwel overal droog, bij 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoornzaandam staat bij Afrit Weidewormer 2 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto e però chiedo. Un sorriso io ti borgunare. Su questa amicizia nuova pace sì. Perdono, qui l'inferno non ho una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la l'abbia senza misura. Io senza di te non lo so.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 Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ik oh oh oh oh oh oh oh oh Ik oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ik oh oh oh oh oh oh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 More active kindness I'm in deep, deep If anybody finds out I'm meant to drive home But I don't all of it now Not sobering up We just sit on the couch One thing lit to another I just kiss on my mouth I, I need you darling Come on set the tone If you feel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 Call me, call me.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 a good look and some self-control, and deep down I know this never works, but you can lay